Uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. In een talis van Amsterdam naar Parijs is een schietpartij geweest. Een man heeft in de trein met een Kalashnikov geschoten. Hij is opgepakt op het station van de Noord-Franse stad Arras. De Franse politie denkt aan een terreurdaad. De schutter zou zijn overmeesterd door twee militairen en Burger, een Amerikaan en een Brit. Die zijn gewond geraakt. De dader zou meerdere wapens bij zich hebben gehad. De Franse politie denkt aan een terreuraanslag. Een Franse krant schrijft dat de dader een Noord-Afrikaanse uiterlijk had. Volgens de Franse spoorwegen is de situatie inmiddels onder controle en zijn de reizigers veilig. Ze zijn ondergebracht in een sporthal in de buurt. Thalys was onderweg naar Parijs... en werd na de schietpartij omgeleid naar het station van Arras. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon roept Noord- en Zuid-Korea op tot kalmte. Dan doet een beroep op de landen om de spanning niet te laten escaleren. Noord-Korea heeft gedreigd met militaire acties... Als Zuid-Korea niet ophoudt met het uitzenden van propaganda via luidsprekers in het grensgebied. Noord-Koreaanse militairen hebben gisteren de luidsprekerinstallaties beschoten. Zuid-Korea zei dat het niet zal stoppen met het uitzenden van teksten die de Noord-Koreaanse leider en zijn beleid zwart maken. Ban Ki-moon, die uit Zuid-Korea komt, is zeer ongerust over de situatie, zei een woordvoerder van de VN. De Nederlandse springruiters hebben bij de EK Paardensport in Aken goud gewonnen in de landenwedstrijd. In de ploeg met Jeroen Dubbeldam, Michael van der Vleuten, Jur Vrieling en Gerko Schreuder passeerde Frankrijk op de slotdag. Het zilver was uiteindelijk voor Duitsland en het brons voor Zwitserland. Het weer. Vanavond steeds meer opklaringen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen zomers weer. Met middagtemperaturen boven de 25 graden. In Limburg kan het zelfs 28 graden worden. Zondag later toenemende bewolking. En kans op een bui met onweer. Dit was Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zon, zee, Zandvoort, een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Zie het. Zijn je tafels al aan de kant? Wat zeg je? Ja, ze staan aan de kant. Mooi zo. Schrijf je stoelen ook waarop zij Want ja, live in the mix. To one and only. DJ Dion Sydney. Een uur lang. Ja, je hoort het goed. Een uur lang. En de temperatuur. Hij stijgt. Naar tropische waarden. Ja, dit weekend 25 graden. Maar nu al in de studio... Een de 35 graden, de airco staat uit. De sprinklers gaan aan. Maak een dansje. Want het is hem TOC niet live op jouw CFM. And waiting, I'm waiting. Mm -hmm. You were right. Sunshine, in a bag, I'm gum, gum, gum, gum, gum useless, come, come, useless, come, come, useless, I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine, in a bag, I'm useless, but not for long, the future. is coming on, I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine, in a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on, coming on it's coming on Oh, Feeling out the scoundrel senses turn on I'm cold and feeling Reflection, waiting in the bone Relaxing as my voice Is preaching into echo Into echo Yo Bye. Uh -huh. Thank you. de set vanavond weer. Dion, Sydney in de mix, dit is See It. Tot aan 11 uur. En ja, die klok die komt snel dichterbij, dus helaas maar waar. Ik bedank jullie hierbij alvast voor het luisteren. Of we de volgende week zijn, dat houden we nog als een kleine muzikale verrassing. En anders zijn we binnenkort weer bij jullie. Ik zeg, maak er een mooi weekend van. Met de zomerse temperatuur gaat het zeker lukken. Mijn naam was DJ JK en samen met DJ Dion Sydney was dit Zie It. En mocht je deze fijne mix nog willen uh, terugluisteren. Ik denk dat het vanaf uh, morgen overmorgen kan. Op de Soundcloud page. Soundcloud Dion Sydney. Ik zeg, tot zie It. Doei!